Poedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. Lege stadions zetten nauwelijks in op voetbaluitslagen. Op het verzoek van de NOS keken analisten van Opta Sports naar data van de eredivisie... en de competities in Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië. Vanwege corona mag er geen publiek bij die wedstrijden zijn. Het aantal overwinningen bij thuisduels is iets gedaald, van 46 naar 39 procent. Er wordt iets meer gescoord, 0,11 goals per wedstrijd. En bij de zuivere speeltijd en het aantal overtredingen was geen verschil te zien. Vakbond FNV vindt dat supermarkten met kerst dicht moeten. In het AD zegt bestuurder Martens dat het anders veel te druk wordt... en dat supermarktmedewerkers nu al onder druk staan. Veel supermarkten zijn in deze periode langer open vanwege kerst en corona. Volgens de bond worden de coronamaatregelen lang niet overal nageleefd. De FNV verwacht niet dat winkels sluiten met kerst tot nog meer drukte leidt.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 Sinds het ingaan van de lockdown is het een stuk rustiger in de binnensteden. Blijkt uit cijfers die Parkmobile en tomtom Tom aan de NOS hebben gegeven. Het aantal parkeertransacties lag de afgelopen dagen in veel steden... een kwart lager dan het gemiddelde vorig jaar. En ook zijn er minder auto's op de weg. Wel is het nog drukker dan tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. Het verminderen van drukte was een van de belangrijkste redenen voor het kabinet... om de lockdown af te kondigen.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 Come on, it's lovely, we're gonna put a swing right together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's a little bit of snow. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just hold in your hands. We're gliding along with the sorrow of a wintry fairyland. Our chairs yeah, are nice and rusty and comfy, don't you? We snuggled up together like birds of a feather would be. Let's take a grumpy voice and sing a chorus or two. Come on, it's lovely, wonderful, we'll stay right together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of the perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a we watch the chestnuts fall There's a happy feeling, nothing En goedemorgen, dit is een Goedemorgen Zandvoort, uh, de laatste uitzending voor de kerst. Nog oh nee, de ene laatste uitzending voor de, de, laatste uitzending voor de kerst, zeg je dat goed? Ja, volgende week vrijdag is het al kerstavond. De tijd vliegt, zelfs in coronatijd. Fijn dat u weer naar ons luistert en we gaan een leuk programma tegemoet met interessante gasten. Oh, en natuurlijk hebben we natuurlijk ook heel veel leuke medewerkers die hard gewerkt hebben voor deze uitzending. Daar kom ik zo op terug, ik ga u vast vertellen welke gasten er zijn. De, trekking, uh, voor de, derde, de derde trekking voor de loterij wordt gedaan door Peter Bluis. Daarna gaan we praten met de persoon van het jaar. Er is een Zandvoortse genomineerde, bijzonder spannend. En er wordt weer een visie ingetrokken, blijkbaar. Uh, dat gaat natuurlijk over de nieuwbouw in Zandvoort. Daar gaan we over praten met Kees Metters van het CDA. Vervolgens komt wethouder Raymond van Haaf te praten over het LHBTI-beleid in Zandvoort. Gaan we ook nog praten over tiny houses in Zandvoort en komt het Bloemen praten over de onthulling van de kaart van Jood-Zandvoort. De techniek is de handen van Pim, de muziek was van Cor, de redactie van Gert... en de presentatie door Roy. En als het goed is, heb ik nu Peter aan de telefoon. Ja, dat klopt, uh, Mr. Pride. Goedemorgen, Peter. Ja. Alles goed met mij, uh, Mr. Pride. Hoe is het met jou? Hoor je me? Goedemorgen, Peter. Hoor je me niet? Oh, wat fijn dat het goed gaat... Er is een klein foutje in de techniek. Eén oh, seconde wordt dat verholpen. Ja, hij hoort je, maar hij moet je telefoon op... Hallo. Uh... Oh, nee, klopt, hij hoort je. Alleen hij vergeet zijn uh, koptelefoon, koptelefoon op te zetten. Dus uh, oh, okay. dat is hij nu uh, als een speer aan het doen. en rent nu terug naar de tafel. Pas op de draad, hè? Ik best <lacht> ja. Oh, kijk, kijk, kijk. Ja, ik denk dat hij te laat is opgestaan. Ja, dat ja, is die, hoor. denk ik. Ja. Fijn dat uh, ik nu ook weer iedereen kan beluisteren. Ja, uh, voor de luisteraars thuis. Ik ben natuurlijk ook docent en ik geef veel online uh, les. En aangezien ik alleen woon, heb ik dan helemaal geen koptelefoon nodig. Dus ik zit gewoon de hele dag achter mijn computer te praten... met allerlei mensen zonder dat ik daar een koptelefoon voor nodig heb. Uh, maar in het hebben we Peter Bluis nog steeds aan het wachten... Ja, dus zeker. Ben ik nog aan de telefoon, Mr. Pride, voor de derde keer? Ah, gelukkig, ik hoor u heel erg goed. Uh, ja, heel goed. De luisteraars lopen natuurlijk ook niet weg, want die zijn dan nou heel erg benieuwd naar de derde trekking voor de loterij. Ja, uiteraard. Ze zitten allemaal met een puntje op de stoel. Uh, toch? Ik zelf ook. Ja. ja. Nou, ik heb een teleurstellende mededeling voor jou: je hoort niet bij de prijswinnaars. Nou, dat vind ik toch wel heel teleurstellend. Maar je <laughs> nou, denkt natuurlijk ik om te komen ik, ieder... ik zit er nu in ieder geval weer heel gemakkelijk bij. Ik hoef me in ieder geval niet meer zenuwachtig te maken. Nee, dat klopt. Daar was ik waarschijnlijk ook mijn koptelefoon vergeten. Peter, um, ja. ga van start zou ik zeggen. Ja, is goed. Ik zal de eerste, prijs, de eerste 15 prijzen bekendmaken. Daarna neemt uh, de voorzitter van de OVZ, Peter Tromp, neemt het over. Want ja, als ik 15 prijzen opgenoemd heb... Dan ben ik de uitputting nabij. Dat begrijp je natuurlijk wel. De adrenaline stroomt door je aderen heen. En je kost enorm veel energie. Maar goed, ik ga van start... 15 prijzen, dames en heren. 15. Met de eerste prijs. Dat is een cadeaubond van 10 euro. Aangeboden door Grand Café XL. Gewonnen door mevrouw E.A. Koper Bluis. Een fles wijn. Aangeboden door Hotel Hoogland. Gewonnen door F. van Vessum. Een cadeaubond van 20 euro, aangeboden door Bloemsierkunst, Bluis, Jaarsfamilie, dat klopt. Sam Leggers is de prijswinnaar. Een kilo echte kaas, dus niet de mepper. Aangeboden door Kaashuis Tromp, gewonnen door Laura Damians. Een pitspilspakket. Ja, je draait het al. Rabbel is de aanbieder van dit fraaie pilspakket. Gewonnen door S. Konings. Een cadeaukaart van 25 euro, aangeboden door Marcels Vers Theater, gewonnen door S. Moldenaar. Een cadeaubon van 25 euro, aangeboden door de Zandvoortje Apotheek, gewonnen door A. Anste. Een cadeaupakket van 25 euro, de Kaashoek, ja we blijven in de kaas, gewonnen door Petra van Duin. Een pakket voor buitenvogels. Aangeboden door Ben en Eugenie, de dierspecialisten van Zandvoort. Gewonnen door Linda Brouwer. Een wijn-notenpakket. Aangeboden door de Notenwinkel. Gewonnen door F van de Braak. Een zak oliebollen en appelflappen. Aangeboden door oliebollenkraam Harry Vaasje. Gewonnen door C A van de Stam. Een satémenu. Aangeboden door Snackbar Het Plein. Gewonnen door de familie Ouderen. dus wel alles eerlijk delen, ieder een stokje van de CT. Een cadeaubon van 10 euro, aangeboden door Van Pessen, gewonnen door mevrouw Van der Bosch. Een verrassingspakket, ja, aangeboden door het Zandvoort Museum, gewonnen door mevrouw NJ Gogar Wolfswinkel. En mijn laatste prijs die de deur uitgaat, het is een waardebon van 12,5 euro... Aangeboden door Viskraam Arigaard. gewonnen door H. Weber. En nu komt onze vriend Peter de rest van de prijzen bekend maken. Oh, dat waren wel 15 prachtige prijzen natuurlijk. Wat zeg je? Dat waren wel 15 prachtige prijzen. Ja, zeker weten. Uh, Jij ja, begint we met, uh, met de ontwormingspuren. Oh, Oké, okay. de dieren kunnen niet stond. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen Peter, fijn dat je er bent. De dierenkliniek Zandvoort, ontwormen, ontworming voor de hond of de kat, gewonnen door de familie Tulken. Uh, dan hebben we een cadeaubon van 10 euro. Door ABC en Moor, gewonnen door de familie Verburger. Lies Groen heeft een zak heelals voeding, hond of kat, gewonnen, beschikbaar gesteld door de dierendokters Zandvoort. De Zandvotse Versmarkt op de Grote Krocht geeft een maaltijd cadeau gewonnen door de familie Cliff Wardenier. En Guude Drost heeft een tegoedbon van Shop, and Smile, Shop and Smile Store gewonnen. Beschikbaar gesteld door Centerparks. Pearl op de Grote Krocht een cadeaubon van 25 euro gewonnen door R. Oanhouds. M. Flanders, een waardebon van 15 euro, beschikbaar gesteld door Frituur Ampère. Albert Heijn stelt een cadeaubon beschikbaar van 25 euro, gewonnen door Meulen Heijink. Cadeaubon van 10 euro, Bloemenhuis W. Bluis, Winkelcentrum Noord, gewonnen door Anouk van Loon. Joop van der Sluis heeft een medium pizza, gewonnen beschikbaar gesteld door Domino's. Bruna stelt een cadeaukaart van 20 euro beschikbaar, geworden door P. Bol. C. van Koningsbrugge, Karin Lotte, J. van Zanten en Corina Grootbreed... ...hebben met z'n vieren een blik stroopwafels gewonnen... ...beschikbaar gesteld door Original Stroopwafel. Ja, dus dat is niet dat de worden. de uh, prijzen van deze week, uh, Roy. Ik hoor dat het wel steeds gaan. Zijn er mensen die staan nu al op die komen de prijzen weer ophalen? Nee, ja, nee. Dat is het uh, belletje van de winkel, van de kaartwinkel. Ah, ik dacht <laughs> dat, dat de mensen die, staan, die komen nu al even voor één binnen om die prijzen meteen ja, op te halen. Dat zou zomaar kunnen. Maar uh, uh, het animo is gigantisch. Het is echt onvoorstelbaar. Ondanks corona, ondanks het feit dat er een hoop winkels dicht zijn. Uh, ik moet, uh, wat we nu binnen hebben, na drie trekkingen, dat, hebben we, dat zijn twee zakken vol. En dat hebben we de laatste jaren niet meer meegemaakt. Of dat uh, te maken heeft met corona, weet ik niet, maar het is wel heel opvallend. Nou, misschien dat mensen toch weer boodschappen dichter bij huis doen uh, in de ja. tijden. Daarnaast wil ik mededelen voor de deelnemende winkeliers dat uh, bij kaas tromp er nog loten zijn te verkrijgen, dat is ook belangrijk. En uh, dat de winkels waar de loten ingeleverd uh, kunnen worden open blijven. Dit is het laatste nieuws, hot nieuws. Uh, Bruna op de grote kocht blijft open voor het uh, aanleveren van pakketten en het ontvangen van pakketten. Is hedenochtend besloten. Dus die gaan. Uh, niet dicht helemaal. Nou, dat is heel en goed dat nieuws. dat is fijn te horen. Ja, dat is heel goed nieuws. Want er zijn vast heel veel mensen die uh, een pakketje willen ontvangen of versturen. Uh, uh, Zeker. En loten inleveren natuurlijk. Ja, ja. Uh, ook. En een praktische vraag. Uh, er zijn natuurlijk ook veel winkeliers die prijzen beschikbaar hebben gesteld die dicht zijn. Uh, betekent dat de mensen de prijzen dan een wat later moeten afhalen? Of uh, is daar aan gedacht? Ja. Nou, uh, Ingrid Willem, onze secretaresse, die neemt contact op met uh, de prijswinnaars zij via de telefoon, het zij via e-mail. En ze krijgen een schriftelijk bericht uh, waar ze de wanneer ze de prijs kunnen afhalen enzovoort. Nou, overal is aan ja. gedachten. Dat is weer perfect geregeld. Nou, overal is aan gedachten. Ja, het is ook niet de eerste keer dat we dit uh, evenement organiseren natuurlijk, hè? Nee, nee. Voor mij, vanaf de eerste dag dat ik in Zandsport woon, maak ik het wel mee. En ik woon er ja, nog niet in En nog steeds niet in de prijzen gevallen, Roy. Nee, nog steeds niet. Nee, nee. Ja, we zullen aan je denken, jongen. <laughs> dat komt vanzelf goed. Ja, ja komt goed. En uh, er komt nog een trekking? Er komt uh, nog een trekking. 2 januari. 2 januari. En ja. dat is tevens ook met de hoofdprijs geworden. Nee. 9 januari wordt het hoofdprijs. Of 9 januari wordt het hoofdprijs. Ja, en dus uh, Peter wel dat al die lood in vuilniszaken zaten... maar ze worden niet weggegooid... maar ze worden, doen allemaal weer mee voor de hoofdprijs, toch? Ja, dus alle trekkingen die geweest zijn... die gaan allemaal op een grote hoop. Dus je hebt kans... Dat je nog steeds tot de prijs die naast gerekend kan worden. En dat geldt natuurlijk voor jou ook, Roy. Ja, nou, dat, dat is toch weer een opluchting. Ik ben blij dat, is dat toch ik. Ik kan het puntje van je stoel blijven zitten. Dat wil ik zeker blijven doen. Ja. Uh, Peter en Peter, dank voor uh, uh, al deze prachtige giften die jullie uh, namens de winkeliers hebben kunnen uitdelen. En uh, een heel uh, fijn weekend. En alvast een hele fijne kerst. Uh, hetzelfde toegewenst, uh, Roy. En tot de volgende week. Dag. Dag heren. Doei, Roy.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 Senor Santa Claus, I think me understand sometimes the paw is all gone before you reach the Rio Grande, Dear Senor Santa Claus, I tell you. That I can have for mine To get my senorita Something for Christmas time On Christmas Eve I watch for you And I know Stephen Wink If I know get Lolita something She feels sad I think So please senor Santa Claus This Christmas be so grand If I get peso buy a ring For my Lolita's hand She can wear it in her hair, most everywhere she goes. Please, Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy ring for my lowliest hand. If I get peso to buy ring for my lowliest hand. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio.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 En dat hebben we heerlijk genoten van Jim Reeves met Dear Senior Santa Claus. En daarna, ja, vast in het kader van Pride at the Beach, de Winter Pride, de Beach Boys met Frosty the Snowman. Dat was ook een koud strand blijkbaar. Um, we hebben nu een heel geheimzinnige gast aan de telefoon. Want het is de verkiezing van de persoon van het jaar. Um, ja. En wij weten niet wie het is. Dus ik ga iemand interviewen waarvan nog niemand weet wie dat is. Oh, dat is interessant. Goedemorgen. Goedemorgen. En met wie spreken wij? Je spreekt met uh, Leontine Trijber En uh, ik ben oprichter en coördinator van uh, ontmoetingscentrum Zandstroom... van Zorgmaland in Zandvoort. Alle drie met een zet begint dat. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, en vertel eens iets meer. Uh, Wat een goed nieuws, hè? Ja, ja. Dat, is, dat is sowieso heel goed nieuws. Ja, De hele, de hele Zandstroom-community is opgewonden. En trots natuurlijk... Want ik ben dan oprichter, maar ja, Zandstroom en, en uh, ja, ikzelf, laat ik maar zeggen, we zijn nogal onlosmakelijk met elkaar verbonden. En uh, dus nou ja, we voelen ons allemaal een beetje gekozen. Uh, dus fantastische eer. Ja, dat kan ik me voorstellen. En het is ook een, ja. uh, een welverdiend, uh, welverdiende keuze, denk ik. Een welverdiend compliment voor iedereen. Ja, ja zeker mooi. Ja, zeker. En wij, wij hebben elkaar volgens mij nog nooit gesproken, hè? Of wel? Uh, volgens mij hebben we elkaar wel eens gesproken toen we nog okay. in Hoogland zaten met Zandstroom. Dat is, uh, er zijn zoveel mensen en zoveel dingen die gebeuren. Dus ik had me voorstellen ja. dat uh, dat niet helemaal bij staat. We zien elkaar natuurlijk nee, ook niet meer. Hè? Nee, precies. Nu is het door de telefoon. Dat is toch anders. Ja. Heel anders, inderdaad. Ja. Maar vertel eens, hoe is dat gegaan? Hoe is het gekomen, deze verkiezing? Ja, hoe is het gegaan? We hebben in 2019 is er een journalist geweest van het Haarlands Dagblad. En die heeft echt een ongelooflijk mooi verhaal uh, over de club geschreven. We hebben gewoon een hele duidelijke visie. En de kop was bijvoorbeeld boven dat artikel vrolijke omgaan met dementie. Nou, daar kan ik natuurlijk een heel verhaal over schrijven. Ik ben er inmiddels ook een boek over aan het schrijven. Dat komt in 2021. Nou, dat is nog ver weg. Maar zij was ja, helemaal onder indruk. Dus zo is zij teruggekomen op de redactie van het Haarlands Dagblad. En zij heeft mij uiteindelijk uh, genomineerd. Zo van, ja, dit, dit, uh, ja, ik kan niet in haar, uh, hoe zeg je dat? Ik kan niet in haar hoofd kijken. <lacht> ik weet niet precies hoe ze dat gedaan heeft. Maar zij, ja, hij heeft mij voorgedragen en uh, daardoor gaat dit hele circus nummer nemen draaien. <laughs> het is een soort circus. Ja, ja. Nou, dat is, maar ja. het is toch fantastisch dat er uh, blijkbaar in ieder geval zoveel uh, erkenning is uh, voor wat Frans nou ja, wil ja, dat, dat is eigenlijk waar we al, ik, ik ben hiermee begonnen in 2012, dus eigenlijk is het iets waar ik al acht jaar lang volle knok. Uh, ...samen met een fantastisch team, uh, dat uh, we hebben gewoon echt een ander geluid. Een nieuw geluid van jongens, uh, dementie is onderdeel van ons leven. Een op de vijf mensen gaat het krijgen. Het is niet het einde van het bestaan, het is een hele droeve ziekte... ...maar er kan nog ongelooflijk veel wel. Als wij daar maar leren als omgeving, zeg maar, hè, dat is en een taak van de familie... ...en voor de professionals, hoe moet je daar nou mee omgaan? En hoe kun je nou zorgen dat mensen gewoon uh, weer tot leven komen? Want ze kunnen namelijk nog ontzettend veel. Ja. Nou ja, dat laat Zandstroom zien. En ervaren en de mensen die met ons binnenkomen... Ja, die zijn ontroerd, die zijn enthousiast. Uh, het is er kleurrijk. Het, is ter, het is ter, ja, we hebben, klinkt een beetje raar... maar we hebben eigenlijk al een wachtlijst... Uh, van mensen die niet haperen, zoals wij dat noemen. Mm -hmm. uh, omdat het een hele goede sfeer is. Goede community, veel dans, veel muziek... veel plezier, veel humor. Eigenlijk zijn we voornamelijk bezig... met de mooie dingen van het leven. Samenhorigheid, contact... Het ziet, er het, altijd... belangrijk. het ziet er altijd heel gezellig uit... als je op de boulevard voorbij loopt. Ja, uh. zelf vind ik nooit zo'n heel leuk woord. Maar nee? het, is, het is... Nou ja, het is zo gezellig. We gaan gezellig. Ja. Het is, ik vind, <laughs> ik vind het ons wel weer een soort hippe club. En, en, maar het is, ook, tuurlijk, het is ook gezellig. Het is vrouwelijk, het is warm. Ja, dat um, ja. ja. Maar dus, En we vinden het heel belangrijk dat dat geluid... want we, we moeten knokken tegen een negatief imago. weet je. Veel mensen zijn bang voor dementie. Dat is ook heel erg logisch... Maar het geeft ook troost om te weten dat je er gewoon ook wel mee kunt leven. Mits je voldoende ondersteuning hebt. Mits je uh, je geliefde naar een club gaat. Super belangrijk. En eigenlijk zou dat net zo normaal moeten zijn in mijn ogen. Hè? Want ik ben echt een, uh, hoe zeg je dat, ik kan uh, vernieuwend denken. In mijn ogen zou dat net zo belangrijk moeten zijn als naar school gaan, gaan werken, gaan studeren. Op een x moment in, in je leven word je kwetsbaar. En dan zijn er overal leuke clubs. En, en Zandvoort heeft twee leuke clubs. weet je. Anders zijn nog veel meer prachtige dingen. Maar het is superbelangrijk dat, dat, we daar, dat, het, dat de zwaarte daarvan afgaat. Dat het allemaal wat lichter wordt. Uh, we dat niet ik een... lijk wel een beetje de dominee, hè? vind nou, je niet? Nee, helemaal niet. Oh. Ik, uh, veel dominees zijn zwaar op de hand, heb ik wel eens gehoord. Oh, de filosoof, ja. Maar uh, in deze uh, coronatijd uh, is het misschien nog wel juist een, uh, dit juist een heel goed nieuws. Want in, ja, het is... Ja, ja, we zijn natuurlijk ook even dicht geweest. De eerste lockdown was verschrikkelijk. Ja. Toen zijn we eigenlijk, hè, want we hebben van Zandstroom hebben wij een werkwoord gemaakt. Als wij als team praten over Zandstromen, dan weten wij allemaal wat het is. Daar, staat, daar kan ik ook eindeloos over praten, maar het staat voor losheid, het staat voor spelen, het staat voor improviseren. En toen we dicht moesten, zijn we gaan Zandstromen aan de deuren. Toen zijn we gewoon bij de mensen langs gegaan met een cadeautje, met een hartje erop, met iets lekkers. Continu maar contact houden met de hele community. En die wordt alleen maar groter en groter. En nu uh, mogen we gelukkig open blijven. Moet het wel allemaal anders. We, zullen, we, hebben de, we hebben de groepen de mensen verdeeld. We werken met een mondkapje op. Maar we gaan gewoon door. Want we geloven in wat we doen. En het moet ook gewoon gebeuren. Want deze broze mensen ja, kun je niet aan hun lot overlaten. Nee, dat lijkt me wel heel erg moeilijk. Zijn, zijn de mensen er redelijk goed doorgekomen? Die, uh, ja, pasten... dat is wonderbaarlijk eigenlijk. Uh, want tot nu toe, uh, ja, absoluut. Sowieso uh, uh, de hele eerste periode waarbij we, waar, waar, waar we vreesden echt wel van, oh jeetje, gaat die het wel redden, gaat die het wel redden. Maar ja, omdat we zo continu doorgegaan zijn met contact maken, met aandacht geven, met de familie communiceren, uh, ja, hebben mensen het wel allemaal overleefd. Nou, dat is wel heel erg mooi om te horen natuurlijk. Ja, toch? Ja, en, en, en ook een beetje uh, geestelijk ook niet minder goed nee. uitgekomen. Ja, en, en wat ik ook fantastisch vind, sowieso dan in een dorp Zandvoort, hè, de, de hele, nou ja, de community, daar zitten we natuurlijk gewoon enorm in. We hebben net, ik weet niet veel mag vertellen, maar we hebben net prachtige samenwerking gehad met het casino. Uh, kan ik dat zeggen? Is er nog even tijd Tuurlijk, voor? Tuurlijk, Jazeker. zeker. Oké, okay, nou ja, dat, dat vind ik dan heel mooi. Hè? Krijg ik op zondag bijvoorbeeld eh, krijg ik een appje van de manager en die komt dan met een heel mooi plan van, goh, we hebben 60 kerstboompjes. Kunnen jullie daar blij mee maken? Ja, fantastisch natuurlijk. Want wij kunnen dit jaar geen groot kerstfeest geven. Dus hebben we een actie bedacht. Een mooi kerstboompje. Hebben wij een prachtige kaart uh, uh, gemaakt. Dus een mooie kruisbestuiving tussen Casino en Zandstroom. En die zijn afgelopen vrijdag zijn ze bezorgd uh, bij 60 mensen. Ja, weet je, dat, dat, daar gaan we van aan, zeg maar. Van, van dat soort ongebruikelijke samenwerkingen. En, en dat je dan mensen bij kan doen, dat je iets goeds kan doen. Nou, super, heel blij mee. Ja, er komt nog meer aan, zeg maar. Ja, nou vertel verder. We zijn nou ja, heel dat is, Kijk, dat casino bijvoorbeeld heeft dat ook nu gedaan... voor Huis in de Duinen, voor de Bordaan, uh, voor de branding. En, en uh, het, het, het, het, het elkaar opzoeken om te kijken... Van, ja, hoe kun je het leven interessanter, leuker maken voor mensen. Hartstikke belangrijk. En, en uh, ja, ik, ik, ik vind het dat ontroerend dat, dat ik dan hoor van zo'n manager... dat dan een van die medewerkers van het casino... Hij heeft handgemaakte bonbons uh, gemaakt. En dan niet 50, nee ze heeft 600 van die dingen gemaakt. Dus aan elk boompje, twee boompjes, aan elk boompje zitten dan twee van die handgemaakte bonbons. Uh, de keuken van het casino heeft dan uh, uh, kokosmacronen gemaakt. Ja, dat zijn toch aandoenlijke verhalen. Ik ben ook echt een verhalenmens. Ik geloof heel erg in dat soort en de kracht daarvan. Ja nou en dat is de radio bij uitstekend medium voor. Ja dus, uh, toch, ja. het gaat om details, hè? het. Zijn hele, het is echt allemaal, het gaat allemaal over gevoel, het gaat allemaal over aandacht, het gaat allemaal over de, allemaal ja details, verbinding. Ik, ik ben het er helemaal mee eens. Ik geef ja. zelf les, maar dat weet je misschien. En, uh, nee, geef je les? Oh ja, dan, ja, ik geef dan les Op een MBO-school. En, uh, uh, en dat is ook een vorm van. Uh, ja, studenten die het moeilijk hebben omdat ze niet de deur uit kunnen of online les moeten hebben. Ja. Uh, ja. Dan heb je dus ook dat soort uh, contactproblemen. Ja. Maar goed? Ja. Je ja, kent dus een, een, eenzelfde ding. En ik vind het ook heel mooi dat Holland Casino... dat de medewerkers, terwijl ook voor hun een spannende tijd is... met uh, de reorganisaties die bij Holland Casino spelen... Ja. toch zich inzetten voor uh, de samenleving en voor anderen. Ja, en dan blijkt bijvoorbeeld, hè, want dat vind ik dan ook zo ontroerend... Dan natuurlijk, zij zijn ook dicht. Maar dan blijkt bijvoorbeeld in het, team van, zit, in het team van een casino zit ook weer heel veel creativiteit. Weet je, er zitten ook weer mensen bij die mee willen denken. Want creativiteit is een woord waar veel mensen van schrikken. Hè, want die denken vaak, oh, dan moet je knutselen of dan moet je kunstenaar zijn. Nee, tuurlijk, dat is een onderdeel. Maar het gaat ook over creatief denken. En ik denk uiteindelijk dat elk mens dat in zich heeft. Dat, daar gaat onderhandig mijn boek ook over... Ieder mens is creatief. Elk kind wordt creatief geboren. Alleen raken we dat allemaal gedurende ons leven een soort van kwijt. Of veelal kwijt, niet iedereen raakt dat kwijt. En wij zijn bij Zalzal echt bezig van dat mag allemaal weer tevoorschijn komen. En sterker nog, dat is nodig om om te gaan met mensen met een haperend brein. Want hun hogere brein, daar hapert het. Dus het denken, het verstand, het overzicht, wat moet ik doen, moet ik kiezen. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. Maar dat lagere brein, zoals we dat dan noemen, dat emotionele brein, hè, voelt het goed, ben jij een prettig mens, dat, is, dat, dat floreert. Dat gaat eigenlijk beter functioneren. Dus als wij als omgeving dan een, een klimaat creëren wat goed voelt, waar kleur is, waar wat te beleven valt, waar je gezien wordt, waar je continu complimenten krijgt, want dat is wat we ook de hele dag doen, we creëren een soort warm bad, Ja, daar, daar, daar vertragen we de ziekte mee. Alleen het, is, het staat nog helemaal in de kinderschoenen. Het gaat er verder nooit over nou, in de krant. Nu begint dat gelukkig te veranderen. Dus dat is echt zo ontzettend belangrijk. Dat er daar is echt een hele andere kant van het verhaal. En, en dat is een, uiteindelijk een positievere kant. En die krijgt nu aandacht. Maar is dat, juist deze uh, prijs is dan een hele mooie opsteken natuurlijk. Ja, geweldig. Geweldig. Ja, en er komt natuurlijk nog meer. Want vandaag kan vandaag, er gestemd worden uh, via de, het Harlemsdagblad. Ja. En dan 30 uh, december is er nog een uitgebreid verhaal over mij en Zandstroom. Dus het is niet alleen maar dit, er komt echt ook nog een groot verhaal aan. Ja, ja, hoe meer aandacht zou ik zeggen, hoe beter. En niet voor mezelf, maar voor de benadering... Ja, ik vind dat heel erg mooi. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is wat je zegt. En is het niet zo dat uh, in onze samenleving, is het natuurlijk iets waar creativiteit uh, een beetje uitgebonden wordt? We worden allemaal geleerd in hokjes te denken en in, in, in, in ja. cijfertjes te halen. Het is heel mooi wat jij zegt. We leren in hokjes te denken. En wat wij doen is continu die hokjes weghalen. We hebben nu een clublid. of wat we het noemen, we hebben geen patiënten, geen cliënten. We hebben clubleden. En een van onze clubleden speelt waanzinnig piano, we kan ontzettend goed piano spelen. Maar hij wordt dan ook toch geconfronteerd en dan, we noemen niet eens dat hij een clublid is. Want dan komt hij aan mij vragen, zegt hij, wat ben ik nou eigenlijk? Ben ik patiënt, ben ik medewerker? En dan zeg ik, ach, lieve Joop, uh, de mensen willen altijd... Maar ik zeg het ook letterlijk, de mensen willen altijd maar in hokjes denken. En dan moeten we niet in hokjes denken, weet je wel. Dus ik het maakt mij niet uit. We zijn, ik, ik, nou, la, laten we doen alsof je, je medewerker bent. Nou, hij vindt het helemaal prima. Gelunderd gaat er achter piano zitten en... En zo zijn we ook bezig in de groep. We bespreken die dingen gewoon ook allemaal met elkaar. Van jongens, wat vinden jullie daar nou van? En zullen we die hokjes naar nou weghalen? Superbelangrijk thema. Ja, heel erg mooi. Heel erg goed om te horen. Ja, en, of je, en of je nou links hapert of rechts hapert... of bovenin of achterin je hoofd... of welke vorm van dementie het ook is... Het is eigenlijk niet relevant. Wat belangrijk is, is dat het hapert. En als het hapert, heb je liefdevolle ondersteuning nodig. Tijdig. Niet te lang wachten. Nou ja, daar zijn die clubs voor. Nou, nou, nou zeg je iets wat veel luisteraars en ik ook niet zo heel goed begrijpen waarschijnlijk. Uh, Linksrapert, ja. rechtsrapert of bovenin je hoofdrapert zijn er dan zoveel ja. verschillende vormen. Behalve er, zijn, na... er zijn meer dan 50 verschillende vormen van dementie. Meer dan 50? Ja, ongelooflijk. Waarvan ja. Alzheimer natuurlijk gewoon de meest voorkomende is, ja. maar je hebt allerlei verschillende variaties. En daarbinnen is het ook nog weer zo dat iedere vorm van dementie verloopt anders. Dus zijn, ik zeg vaak, er zijn net zoveel vormen van dementie als dat er mensen zijn. Dat ja, heeft helemaal te maken met de karakter, met je leefstijl... met, met, met geen enkele vorm van die dementie verloopt op dezelfde manier. Er zijn wel een aantal wetmatigheden. En dat is bijvoorbeeld dat we eigenlijk niet meer moeten communiceren... door middel van het stellen van vragen. Dat is veel te ingewikkeld. Als wij vragen stellen aan mensen met een haperend en brein... dat is ook een woord dat bij Zandstroom ontstaan is. Ja. Als wij vragen stellen aan mensen met een haperend en brein... dan laten we ze iedere keer examen doen. En we laten ze ook iedere keer weer zakken. Want ze kunnen het goede antwoord niet vinden. Het is hartstikke moeilijk om, om een vraag te beantwoorden. En zeker als het een vraag is waar druk op zit... Waardoor, waar je het gevoel hebt van, oh, ik moet het goede antwoord zeggen. Ja, Dus wat moet je dan wel doen? Spelen, improviseren, aanbod doen... En dan een, een andere vraag. Uh, veel mensen denken dat dementie alleen maar voorkomt uh, nou, als je ouder wordt. Hè? Ja, iemand zegt: Ik ja, Groot, mis, dan groot misverstand. Dementie, is dat niet waar? Je stelt, je stelt wel een hele goede vraag. <coughs> Leuk. Hoeveel lang hebben we nog? Ja. Nou, we hebben nog een paar minuten hoor. Oh, dat is goed. Je wordt... nee, maar dat is ook is een misverstand. We hebben ook zestigers in huis. Tuurlijk. Het komt vaker voor bij mensen die ouder zijn. Het heeft ook te maken met sletage van de hersenen. Het is een ziekte, maar het is ook een deel ingegeven door sletage. Het komt zeker veel, veelvuldig voor als je ouder bent, maar zeker ook jonge mensen. We hebben in de 60, we hebben mensen in de 70. We hebben zelfs een man gehad van 64. Parkinson ja, gaat op een bepaald moment kan overgaan in dementie. Ja, hebben we ook gehad. Ja. En dat vind ik zelf zo mooi van zons, van zo'n community, is dat we even onderbieden gezegd. We doen alles door elkaar. Het maakt ons ook helemaal niet uit in welke fase iemand is. Dat is ook zo'n enorm misverstand. Wat met dat familie dan vaak zegt, en helemaal geen, geen kwaaie bedoeling over de familie, want je kan dat niet weten. Van ja, maar mijn man of mijn vader of mijn moeder is daar nog te goed voor. Dat is het misverstand. Want ik, ik heb ook een meneer gehad, dat is een beroemde man was het in Zandvoort. Ik zal even geen namen noemen. Maar hij is directeur geweest van een groot bedrijf en hij was bij mij ook directeur. Ik heb hem gewoon ja. die rol als directeur gegeven en hij deed het fantastisch. Tuurlijk, hij haperde van hier tot Tokio, maar ja. wat een mooie directeur. Wat een prachtige poëtische teksten kwamen er uit hem. Ja. Tot op het laatst. Tot, tot, tot twee weken voordat hij overleden is, heeft hij de burgemeester van Zandvoort nog een speech gegeven. In het Engels. Met een half gedicht erin. Ja, fantastisch. Ja, dus het is maar net hoe voel je, hoe kijk je? Wat haal je eruit? Haal je het verval eruit, haal je de ziekte eruit of ga je intunen op wat iemand als mens nog in ze heeft? En dat is, is echt ongelooflijk veel. Nou, het is een heel mooi verhaal. Ik ja. denk dat we hier zeker nog eens een keer op terug moeten komen. Ja, fijn, en, ja, heel graag. We kunnen natuurlijk zeggen van nou, we hebben uh, je bent genomineerd, dus er komt natuurlijk een spannende verkiezing uh, komt eraan. Ja, uh, ja, dus graag stemmen, dat zou heel fijn zijn. Ieder, ja, iedereen natuurlijk in antwoord moet gaan stemmen, vol trots. Ja, uh, ja, ja en raar, wat ja, er ook uitkomt, kunnen we afspreken, kunnen we natuurlijk in een vervolginterview doen. Ja, heel fijn, heel fijn. En mag ik jouw naam ook nog even opschrijven? Je, wat is jouw naam? Mijn naam is Roy Dongen, Roy Dongen. Ik, volgens mij heb ik ja, en nu weet ik het weer, volgens mij heb ik jouw naam al een keertje opgeschreven op een papiertje. Dat kan wel, want we hebben en een keer gehad over de, de achteringang bij, uh, bij uh, Zandstroom. Ah ja, oké, okay. ja. een van de vele papiertjes. Nou ja, ik, ik, ik sta er enorm voor open. Ik vind het fijn om erover te praten. Ja. Hartstikke leuk. Dat is belangrijk, goed. Ik roep iedereen goed. nog een keer op. Ga stemmen op de persoon van het jaar. Zorg dat Zandstroom helemaal in de kijker staat. Uh, ja. En ik wens jou alvast een, uh, en iedereen bij Zandstroom... Uh, een hele fijne Kerstdag en een fijn weekend. Super, zeg straks ook nog even hoe mensen kunnen stemmen. Word ik ook we... even roepen. Ja, roep dat maar even, rustig. Oké, okay, ja, het kan via de bon in het krant. Er zit vanaf vandaag zit er, zit er een stembiljet in. Um, en het kan ook via digitaal natuurlijk, via de website van Haarlem's Dagblad. www.haarlemsdagblad.nl En mijn naam is Leontine Trijber. Ook wel belangrijk om te weten, want weet je waar, niet waar je op moet stemmen. Nou, dat hebben we allemaal gehoord. Haarlemsdagblad.nl, Leontine Trijber. Ja. daar gaan we ja. allemaal op stemmen. Ja, hartstikke goed. Dank je wel, Roy. Fijn bedankt en heel veel succes. Ja.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 Right with you. wens je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar I'll have a blue Christmas without you I'll be so blue thinking about you Decorations are Christmas tree, I won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas that's certain. and when that blue party starts hurting, you'll be doing all right with your Christmas of wine. Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'd be so blue-thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree won't mean a thing. If you're not here with me, I'll have a blue. Christmas that's hurting, and when that blue heartache starts hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. We hebben weer genoten van een heerlijk, heerlijk nummer. Uh, en dan moet we wel eventjes kijken welk nummer we geluisterd hebben. Uh, dat was volgens de lijst... Johnny Matthias. It's beginning to look like Christmas and the platters met a blue Christmas. Nou, wij hopen al op een witte kerst die niet doorgaat waarschijnlijk. Uh, en een blauwe kerst die uh, uh, zie ik niet zitten. We gaan als het goed is nu uh, praten met Kees Metters... over een wederom ingetrokken visie...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 Het is zo positief. Oké. Okay. Um, nou, en dan uh, toch terug ja. naar uh, ons onderwerp, die, uh, de, de visie. Um, uh, er is weer een visie ingetrokken, en dat ging over uh, het badhuis, of uh, niet het badhuisplein, maar de entree van Zandvoort en het badhuisplein. Ja. Uh, Wethouder Vrij, als ik het goed inleid, uh, is met een visie gekomen.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 Ja, ik heb, uh, um, ik, ik, als ja. columnist weet ik in ieder geval dat je dat nooit iedereen naar de zin kan maken. Iedere week, uh, uh, ik zet altijd mijn e-mailadres onder mijn columns... ...word ik er fijntjes op geattendeerd dat ik het niet iedereen naar de zin heb gemaakt. Dus daar werd ik alles van. <lacht> um, en ja, ik heb ook geschreven dat het, uh, het troosteloze uh, tochtgat is wat het nu is. Dus uh, het slechter kan het niet worden. En, en waar, er was ook commentaar op uh, Corendon over het...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 Het zijn ondernemers die zijn heel inspirerend. Dat, die, dat laten ze merken. Ook met die busverbinding, even goed. Uh, dus ja, wij hebben daar vertrouwen in. En uh, uh, dan betekent het ook. Uh, Geef die wethouder de ruimte en als het even kan, vraag om versnelling. In plaats van ja, laten we met problemen komen. Denken in oplossingen is nodig. En niet denken in problemen. Dat doen we, is mijn persoonlijke mening, echt te veel. Ja, nou, met deze wijze woorden en de hoop dat we de armen en uh, handen in één kunnen staan, uh, denk ik dat het een uh, mooi eind is van dit onderwerp. Dat we uitkijken naar de uh, bijgestelde visie of aangevulde visie, kunnen we misschien beter zeggen. Uh, en dat we hopen dat we Zandvoort inderdaad weer een stap vooruit gaan brengen... en dat we gaan bouwen in plaats van praten. Heel, heel graag. En uh, ik zou iedereen dan nog, ik toch de kans niet even... in ieder geval uh, uh, blijf gezond, hou vol... En wat uh, het CDA betreft, uh, fijne feestdagen. En bedankt voor je uitnodiging. Heel erg vriendelijk bedankt, Kees. En ook uh, fijne kerst en een fijn weekend. Tot ziens. Tot ziens. Als Roy Wood with Wizard, I, would, I wish it would be Christmas every day. Ja, dat is een spannende naamgenoot. We gaan in het volgende uur heel veel spannende dingen beluisteren. Uh, en dan wordt het natuurlijk een Goedemiddag Zandvoort... in plaats van Goedemorgen Zandvoort. We gaan naar het nieuws. Nee, nog 10 seconden. En... 5 seconden. Over enkele seconden. <laughs>